Drie Amerikaanse congresleden mogen Rusland niet meer in. Volgens de Russische krant Commersant staan ze op een lijst... die de Russen hebben opgesteld als vergelding... voor de zogenoemde Magnitsky-lijst van Amerika. Erop staan minstens 18 Russen die niet meer welkom zijn in de VS. De meeste zouden betrokken zijn geweest bij de arrestatie en dood... van de Russische klokleider Sergei Magnitsky. Die had een megafraude door Russische politiemensen... en belastingambtenaren het licht gebracht. Een begrotingstekort van 3% volgend jaar is voor minister Schippers niet heilig... In het AD zegt de minister van Volksgezondheid dat het land klaarmaken voor de toekomst voor haar het belangrijkste is. Over de hoogte van het begrotingstekort zegt ze of dat precies 3% moet zijn, 2,9 of 3,2 Dat zijn voor mij willekeurige getallen. De medewerkers van Douwe Egberts hebben te maken met een angstcultuur die het afgelopen half jaar bij het bedrijf is ontstaan. Ook lijden ze onder hoge werkdruk en veel onzekerheid. Blijkt uit een arbitrarisatie van de vakbonden FNV, CNV en de Unie. De bonden roepen de nieuwe Duitse eigenaar van DE op... om straks de werknemers met de respect te behandelen. Koningin Beatrix opent vandaag het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Ze krijgt eerst een privé-rondleiding... en loopt dan via een meterslange oranje loper, een soort catwalk... naar het museumplein voor de officiële opening. Muzikanten van twaalf fanfares, één uit elke provincie... vormen een haag voor de koningin. De opening is vanaf 12 uur te volgen via journaal24 en nos.nl.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 Utrecht viert 2013. 300 jaar vrede van Utrecht betekent een jaar lang feest. Met deze zaterdag het grootste openingsspektakel. Op het dak van de A2 klinken de beats van Junkie Excel en het Metropoolorkest. Ga naar utrechtviert2013.nl Dit was lekker weg in Eigen Land.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Vier minuten over negen, wees welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Gaan we daarin doen? Of een klein kwartier, vertelt journaliste Minka Nijhuis waarom boeddhistische monniken in Burma steeds vaker geweld plegen. En daarna aandacht voor het merkwaardige cadeau dat de Franse president Hollande als bedankje kreeg voor de militaire steun van Frankrijk aan Mali. Hij kreeg een kameel. Het kameel zou goed opgepast worden, maar eindigde als ragout in de soep. En toen was er een probleem. We gaan het straks over hebben. Tot besluit van het uur een gesprek over een biologisch afbreekbare chip... die nagebruik in het lichaam volledig oplost in het bloed. Wonderlijk. Juist. Maar we beginnen met de rechten van de vader. Wil een kind kunnen uitgroeien tot een uitgebalanceerde volwassene... dan heeft hij zijn moeder... En zijn vader nodig. Dat klinkt als een enorme open deur. Maar als je naar de rechtspositie kijkt van vaders in ons land. Dan blijkt voor hen die deur juist vaak op op dicht te zitten. Want na een scheiding krijgen ze lang niet altijd de zeggenschap over hun kind, waar ze wel op rekenen. Dat moet veranderen, vindt een keur aan psychologen, pedagogen, juristen en hulpverleners. Komende donderdag beleggen zij in Amsterdam de conferentie De afwezige vader bestaat niet. Een van de sprekers daar is Glenn Helberg. Hij is psychiater van de Riach Rijnmond in Rotterdam en heeft in Amsterdam zijn eigen praktijk, introspect. Goedemorgen. Tot, goedemorgen. Ja, ehm... Um, ik vond het, ik, toen ik dat allemaal las, toen uh, uh, was ik eigenlijk wel verbaasd. Want uh, ik, ik wist dat niet. Ik, ben, ik heb er ook nooit mee te maken gehad, gelukkig. Maar kunt u eens kort uiteenzetten... in welke situatie een vader uh, plotseling in een zwakke rechtspositie blijkt te staan? Eigenlijk aan het begin van het leven reeds. oh Ja, uh, we hebben het over scheiding, maar in het begin van het leven begint het al. Ja, maar dan is hij nog geen vader, hè? Nou, op het moment dat hij uh, het kind... Uh, had althans... Op het moment dat het kind in de buik van de moeder uh, oh, groeit, zo, ja, ja. is hij al vader. Oh dan. Dus als het, als het kind geboren wordt... dan begint zijn zakkenrechtspositie? rechtspositie? Uh, nou, hij heeft in ieder geval al een biologische positie. Het lichaam van de vader uh, maakt zich ook klaar voor, de, voor, de, voor het vaderschap. Ik, als ik een biologisch verhaal vertel, betekent het dat bij hem vasopressine stijgt. En dat betekent dat hij dan begint... Ja, het uh, is, wa juridisch, hoor. Ja, nee, maar ik zal u zeggen dat het een biologische plek is... Ja. En u wil het de juridische plek toe. Maar een van de zaken die wij niet in het land zien... is dat vaders biologisch klaargemaakt worden, net als moeder, lichamelijk. Dan is het kind geboren en dan moet moeder het recht geven... of vader wel of niet vader mag zijn. En daar begint de ongelijkheid reeds, want de wet, wet staat toe. En onder andere, met mijn organisatie ook kan... Uh, hebben we met de ChristenUnie nu een motie in de Tweede Kamer... waarin we zeggen dat vaders onbekend op... Uh, uh, niet meer mag bij, de, Ach, bij nee, de. Ik ben er nog niet helemaal. Hoe is vanaf moment 1 hebben moeders uiteindelijk het Vanaf moment 1. Maar dat alleen als de vader en de moeder niet getrouwd zijn? Alleen maar op het moment dat vader niet mocht getrouwd zijn. Op oh. het moment dat ze getrouwd zijn, dan wordt het gelijk getrokken. Maar daarbuiten is er ongelijkheid. Oké, okay, dan, dan en dat moet... zet zich voort. Maar goed, luister, als je niet getrouwd bent met de moeder, dat gebeurt natuurlijk vaak, dan kun je dat kind toch uh, wettelijk erkennen. Dat betekent dat moeder op dat moment zegt dat ze dat wil. Ja. En een van de zaken waar wij voor staan... is dat moeder daar niet toestemming voor geeft... maar dat vader en moeder daarin gelijk zijn... dat de wet dat gelijk trekt. Dus, dus daar begint het al. Maar wacht even. Dus als je dus niet getrouwd bent... en je wil als vader het kind erkennen... en die moeder die, uh, die, die, die wil dat niet... Dan, dan, mag, dan mag je dat niet doen? Nee, Heb dan je daar je de toestemming van de moeder voor nodig? Heb je de toestemming van de moeder voor nodig. Eh, Oké. Okay. Uh, dus, dat gebeurt dat vaak eigenlijk? Het gebeurt ongelooflijk veel... Um, we hebben cijfers van 11.000 kinderen per jaar in Nederland. En dan heb je als vader geen enkel recht? Heb je als vader geen enkel recht. Is die redenering ontstaan omdat eigenlijk de moeder waarschijnlijk een van de weinigen is... die werkelijk weet wie de vader is? Nou, het zou best kunnen. Maar een van de zaken is dat de natuur zorgt er zelf voor... dat op het moment dat het kind geboren wordt, weer die natuur... en daar noem ik hem steeds... Heel vaak zie je dat als het kind geboren wordt, dat het kind op die vader lijkt. Want die vader op dat moment, als hij in die wieg kijkt... moet hij al een binding en moet hij al een hechtingsrelatie gaan voelen met zijn kind. Ja, maar wacht even. Dat, dat soort gesprekken voor de rechter, dat wordt natuurlijk een lachwekkende boel. Nee, maar moeten we moeten zien dat het historisch gegroeid is, dit verhaal. We hebben gezien dat de, de moeder... We hebben onze theorieën in, in de samenleving. En de moeder die het kind gedragen heeft... Hè, die is degene dan die vanaf het begin gezien wordt als uh, de eerste hechtingsfiguur. Ook vanuit, ook vanuit theorieën is dat ontstaan. Ja. Het zijn ook westerse theorieën. En dat dan is natuurlijk misschien... ook logisch. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met het feit dat dat kind uit het lichaam van de moeder voorkomt, de borstvoeding, enzovoort, enzovoort. Dus maar, dat, maar precies, nu gaat u ook naar het biologische toe. Hè? Daar begon ik nou ja, mee. U... Nee, maar goed. Het is zo, en daarna vertelde ik u, heeft ook, vader, mee te maken, ja. ook vaders biologisch zich aan het voorbereiden. Ja, maar goed, ik begrijp dus dat veel ongehuwde vaders niet weten dat ze hun kind niet alleen moeten echten, maar dat ze ook samen met die moeder dat wettelijk gezag moeten regelen. Jazeker. En wordt dat er niet bij gezegd dan, wanneer, wanneer hij zijn kind aangeeft bij nou, de burger Nou, u zult, standen? de mensen die dan als congres zullen komen, zullen merken hoe vaak het voorkomt dat vaders dat niet weten. En uh, dat is een van de zaken waar wij ons sterk maken, dat we voorlichting geven, hierover erover spreken, want heel veel vaders denken erin. En bovendien is het zo dat vaders, omdat je verliefd bent op elkaar bijvoorbeeld, denken dat het goed komt. Je realiseert je niet dat het ooit te slecht kan gaan. Mm. Als het slecht gaat, zie je opeens dat er, uh, dat er kracht naar boven komen, waarin we niet zelden zien dat moeder uh, vader eruit gooit, of vader het niet eens weet dat hij moet vechten ervoor, uh, en eigenlijk al vanaf het begin van het leven. Dus er is een, een, een rechtsongelijkheid, want de moeder hoeft het niet te doen, dat wettelijk. Nee, rechtsongelijkheid, en daar gaat dan uiteindelijk waar u mee begon. Ja. Bij scheiding is dat het meest duidelijk, hè? Want dan zien we dat vaders vaak in het, uh, in het negatief komen. En bovendien, wat ook heel erg leuk is, heel veel van de instituten die zich bezighouden met scheidingen, daar dus zitten allemaal vrouwen. En het zit in ons, het zit in ons, ja, in ons onderbewuste hè, bij mensen tegenwoordig... dat vaders een, uh, ja, niet kunnen, kunnen, kunnen vaderen. En bovendien willen we graag dat vaders moederen. En uh, als we het niet goed doen als vaders, ja, dan... Uh, hebben moeders gelijk het gevoel, nou als jij er toch niet bent... of ze toch ruzie hebben, dan hoef je ook niet meer mee te doen met je kinderen. Even, nog, even een stapje terug. Als je, stel je voor, je heet de jong, vader de jong... die gaat met zijn kind naar de burgerlijke stand... zegt, moet je horen, dit is Jaapie de jong, wordt braaf ingeschreven... dan kan het wel op zijn naam staan, doet er toch allemaal niks toe? Wat bedoelt u met dat het er maar niks toe? Nou, doet het er dan verder niks toe als die moeder zegt... ja, de, de, de, die jongen heet wel de jong en die vader heet ook de jong... maar uh, ik heb niks met die vader te maken. Dat kan toch niet? Ik begrijp het, begrijp het even. Het is toch mening. wat dagelijks gebeurt, namelijk mensen die niet getrouwd zijn. Ja. En dan gaat de vader altijd als eerste gaat naar de burgerlijke stand. En die, die uh, meldt dat kind, kind eraan. En dat doet hij in nou ja, 90% van de gevallen met zijn naam erbij. Nou, is het dan nee, niet geregeld? Nee, nee, nee. In principe is het zo dat zelfs de naamgeving je van tevoren met elkaar moet afspreken, welke naam je geeft ja, goed, je dat... dat zal wel, maar als het gebeurt bij de burgerlijke stand? Bij de burgerlijke stand is de toestemming van moeder nodig. Dat is, dat, is het, dat is waar we mee bezig Moeder moet een me briefje meesturen van hij, het echt Jabie de Jong. <laughs> het is Jabie de Jong. Oh. Maar dat bespreek je van tevoren af. Kijk, en dan is het geregeld. Nee, dat moet je dan... Erkenning betekent nog niet dat je de voogdij hebt. Dan moet je dan vervolgens gaan regelen. Kijk, in het huwelijk is alles snel geregeld. Maar als je niet getrouwd bent, moet je elke volgende stap nemen. En het is heel belangrijk voor vaders... dat ze daarna ook de voogdij regelen. Het gedeelde voogdijschap. Want dat is het grote probleem dan ook uh, later... als je dat niet hebt. Want als je de voogdij niet hebt, ben je nergens als ouders uit elkaar gaan. Ja. Maar Goed, nou wordt ook die, in psychologische handboeken... vaak het belang van die moeders heel erg benadrukt. Hè? Ja. Er is een soort topzware moederrol in onze samenleving. Hè? Klopt. Waar komt dat vandaan? Nou, weet u, er is een lange geschiedenis... maar heel belangrijk moet ik zeggen dat het ook komt door uh, onze theorieën. Hè? We hebben bijvoorbeeld een, een, een, een psycholoog gehad, meneer Balbi... die het had over de hechtingsrelatie. En dat is heel erg belangrijk geworden in ons denken dat de hechting tussen moeder en kind van het grootste belang is. Nou, Inmiddels weten we ook door onze transculturele kennis... dat uh, in andere culturen we zien dat moeder niet de enige hechtingsfiguur is... maar dat het uh, kind de behoefte heeft om te hechten. En dat betekent wie is de beschikbare ouder. En het is logisch dat aan het begin van het leven... als het kind uit die moeder komt, dat hij de eerste figuur is. Maar vervolgens al heel snel zijn er meerdere. En vader is de volgende figuur. En, vader, en vaders moeten dat ook weten dat ze hechtingsfiguren zijn. Waarom? omdat we zien dat vaders denken dat het allemaal in de handen van moeder ligt... en die kunnen dus bijvoorbeeld als een moeder overlijdt... dat is een casus, een moeder overlijdt... en als het kind één of twee is, dan gaat die vader naar zich op zoek naar een moeder... terwijl hij zich niet realiseert dat hij op dat moment zelf al een hechtingsfiguur is. En dat zie je heel veel ellende ontstaan... omdat die vrouw niet het vreemde kind wil opvoeden. En iets anders is dat het heel duidelijk moet zijn voor iedereen... het is de behoefte van het kind en niet van de moeder. Want er zijn twee momenten in het leven. Dat is de hechtingsrelatie, is het begin van het leven waarin je hecht. En het volgende moment, daarvoor waar je sensitief voor moet zijn, hè, voor die hechting. Maar ook voor de onthechting moet je ook sensitief zijn. En die onthechting... Dat vindt plaats in de puberteit En dat noemen wij een periode van. Uh, nou ja, zoals kinderen tegenwoordig zien, dan mag ik asociaal gedrag vertonen. Maar dat is eenzelfde periode waarin je vader en moeder nodig hebt. om op de behoeften van het kind in te gaan. om het kind veilig te laten onthechten. Want uh, stel dat die band met die vader niet goed tot stand komt. of die vader is er helemaal niet. dat komt natuurlijk ook nogal eens voor, hè? Weet u, een van de belangrijke dingen is dat vaders... als ze fysiek afwezig zijn, ze altijd aanwezig zijn. Er is heel veel casuïstiek. Daarom heet het dat het de afwezige vader bestaat precies, niet. Precies, precies. De afwezige vader bestaat niet. Um, sowieso zien we in de literatuur, en er is heel veel over geschreven... in situaties waar vaders niet aanwezig zijn... zien we dat kind meer schooluitvallers bijvoorbeeld. Of we zien dat kinderen meer gedragsproblemen vertonen. Of we zien dat kinderen promiscu worden. Er zijn heel veel situaties waarin we zien dat vaders een belangrijke rol spelen. Van oudsher in de psychoanalyse zagen we dat vader stond voor de buitenwereld. Hè? Moeder staat voor de binnenwereld. Het mooie voorbeeld wat we kunnen zien... is dat moeder voor de troosten zorgt... en vader zorgt ervoor dat... het geld. Dat, nou ja, naast voor het geld... Voor de weerbaarheid. Precies, de weerbaarheid. Ik, misschien herkent u allemaal het voorbeeld. Ik zal het u voordoen. Althans hier en de luisteraars die zien het. Moeders houden hun kind op deze manier vast. Dit herkent u, dit beeld. En vaders doen dit. Die gooien hun kind in de lucht. En dan zie je in dat. Gooi je kind... een kind in de lucht? Nou, bij Michael Jackson waren ze daar niet nah. zo blij mee. Nou, dat... weet u, Michael Jackson is een ander verhaal. Maar oh. laten we het wel nou, erover... Gaat u rustig door? <laughs> Laat... Nee, laten we laten het er wel over hebben dat op dat moment, als het kind de lucht ingooit, zie je hoe het spannend het kind vindt. En we zien niet zelden dat moeder zegt: Oh, goed, pas op. Maar terwijl het kind daar in de lucht hangt. Ik vind het kind het zo heerlijk. En dan kom er weer veilig in de armen van vader terecht. Dat betekent dat het kind leert met stress om te gaan. Als, ik me, als het heel erg spannend is... kom ik weer in de veilige armen van vader terecht. En op een dag wil je... Dat het kind de lucht inspringt en op zijn eigen benen terechtkomt, en dat het kind weerbaar geworden is. Dat is van groot belang. En als je moeder leert met uh, kinderen gooien, dan is het ook goed? Weet u, het is allemaal goed. U weet de uitzondering bevestigt de regel. Als wij praten over mannelijk en vrouwelijk gedrag, is het altijd aanvullend. Maar op het moment dat we toestaan dat bepaald gedrag afwezig is, dan zijn we bezig situaties te creëren waarin dysfunctioneel gedrag naar voren kan maar, komen. En wat zou, zou u nou concreet willen? Dat er ging gebeuren. Want u gaat op die conferentie spreken donderdag. Daar gaat het hier helemaal over. Zit het nou, het boek, we hebben het, het, de conferentie is naar aanleiding van een boek geschreven door Irene Zwaan. Dat, dat heette de afwezige vader bestaat niet? Afwezige vader bestaat niet. En waarom vaders niet moeten moederen? En. En zij heeft dat boek, sorry dat ik u onderbreek... maar zij heeft dat boek geschreven, want ik heb dat boek ook gelezen. Omdat zij zelf op een gegeven moment een relatie kreeg... met een man die een zoontje had uit een vorige, uit een vorige huwelijk. Ja. En zij zag met, met eigen ogen hoe dat kind door die moeder... Uh, ja eigenlijk uit de buurt van die vader Lolo Romero werd gehouden en dat was waar de aanleiding om hier eens eventjes flink uh, zich in te verdiepen in dat boek te schrijven. Nou, ik, u, kijk, dat is de aanleiding, maar het leuke is dat oh. bij haar een een bewustzijnsverandering gekomen is, want voordat ze dit meemaakte beschrijft ze ook, zou ze heel gemakkelijk ook een moeder hebben kunnen zijn... die zegt, de vader is niet nodig. Maar door mee te maken wat er is gebeurd, door te zien wat er is gebeurd... is zij tot een bewustzijnsverandering gekomen. En eigenlijk is dat wat dit boek beoogt... een bewustzijnsverandering in de samenleving. Bewustzijnsverandering bij vrouwen, bewustzijnsverandering bij mannen... maar ook bewustzijnsverandering bij instituten. Als we bijvoorbeeld kijken, ik werk op een riach waar wij heel graag vaders willen zien. Maar het instituut riach is een maatschappelijk instituut. En die, dat instituut is open... Van acht tot vijf. Heel veel vaders. Kunnen dan helemaal niet komen. Kunnen helemaal niet komen hey. vanwege hun positie. Goed. En dan nu nog even. Wat gaat u donderdag zeggen op die conferentie? Want nou, wat wil u? Wat ik wil? Kijken, ja. Nou, mijn, mijn rol zal in ieder geval zijn... Um, dat de rol van vader niet alleen maar in de gezinnen van belang is... maar ook voor de maatschappij van belang. Vaders hebben een hele belangrijke rol als het gaat om autonomie als het gaat om jezelf neerzetten, als het gaat om dingen, zaken bereiken... gevoel van eigenwaarde. Zoals ik al zei in het begin, zei, zei, uh, zei uh, Freud... het vader zet de kinderen in de buitenwereld en we zien dat nog steeds. We zijn langzamerhand naar een feminiserende maatschappij toegegaan. Als u naar school gaat bijvoorbeeld, ziet u dat op een school... wie maakt de dienst uit... Dames. Wat willen ze van die jongetjes? Ze willen van die jongetjes dat ze goede meisjes zijn. Als je, een goed, als je een goede jongen bent, dan ben je een leerling die netjes kan schrijven, die keurig in de klas zit. En die gewoon. Die meisjes niet aan haar haar trekt. Bijvoorbeeld. En wat we moeten doen, we moeten leren dat er jongens- en meisjesgedrag is. En als u kinderen heeft gehad, dames en heren, als u luistert... als je in de wieg kijkt, zie je jongetje en het meisje... en je ziet dan al het verschil. En hoe willen dus, we dan vervolgens, als die kinderen op school komen... het gelijk trekken? Dus dat u, gaat niet. U pleit voor een sterkere positie van de vader in de opvoeding... en in de maatschappij, daar komt het op neer. En het gaat om de sterkere positie van de vader. en, en Maar moet vader het dan wettelijk ook nog anders worden geregeld? Absoluut, want ik zei al, in ja. het begin van het leven... is er al een groot verschil. en Dat noemen we discriminatie. Dat noemen we discriminatie. Goh. Hartelijk uh, dank voor uw komst naar de studio. We hoorden psychiater Glenn Helberg. Ik ging dus over de rol van de vader in de opvoeding... die groter zou moeten zijn dan die nu vaak is. Wil een kind gezond kunnen opgroeien en uitgroeien? Meer informatie via nieuwsshow.nl. Steeds vaker komt er nieuws naar buiten over geweld tegen de moslimminderheid in Myanmar. En we hebben het dus gewoon over het vroegere Burma. Geweld dat zeer frequent gepleegd wordt door boeddhistische monniken. Het beeld van de volledig vredelievende, mediterende monnik... in een prachtige, authentieke tempel is hiermee wel behoorlijk aan dichter geslagen. Journaliste Minka Nijhuis kwam afgelopen maandag terug van een bezoek van... Twee weken aan Myanmar dat de nodige moeite heeft... met transitie van militaire dictatuur naar democratie. Goedemorgen, Minka. Fijn dat je er weer bent. Um, ja, dat is voor een hoop mensen uh, buitengewoon we wennen. Dat er in ieder geval in de kranten geschreven staat... dat er woedende monniken achter in uh, uh, haatzaaiende preken zitten... Uh, uh, bezig zijn uh, gewoon moslims te vermoorden. Is dat echt allemaal werkelijk aan de gang? Ja, zeker. Kijk, wij zijn in het Westen gewend aan het clichébeeld van de monniken die boven elk werelds kwaad verheven zijn ja. en mediteren achter de gewijde muren van hun kloosters. Maar net zoals bij elke religie, als je boeddhisme een religie wil noemen, dan, dan zijn er natuurlijk ook extreme stromingen. En, en Burma, Myanmar heeft die. En door de geschiedenis heen ook zijn bijvoorbeeld monniken heel belangrijk geweest in de, in de strijd tegen de Britse overheersing. En dat waren militante types die echt op de barricade stonden en uh, gevechten niet schuwden. Ja, gaan maar dus er zijn voorbeelden. Het heeft een, het heeft een voorgeschiedenis. Tibet Mon en heeft dat ook, hè? Ja, en Sri Lanka kan er ook wel het een en ander van. Dus wij hebben dat ervan gemaakt. maar je kunnen een heel goed vechten. Je, ja. hebt toch, je hebt toch echt die kung fu monniken die kunnen geweldig vechten? Ja. ja, en het zijn potige types. Want ja. ze doen in die kloosters heel veel fysiek werk. Hè. Dus als je ze ook ziet met de pijen aan... de, de spierballen rollen flink over de bovenarmen. Dus... Het zijn ook sterke, jonge mannen. En ja, in het huidige klimaat krijgt iedereen toch iets meer vrijheid. Ook de monniken. En er is gewoon een stroming die deze ruimte neemt... om een, om een hele radicale vorm van boeddhisme te verkondigen. duikt overal op met stickers en pamfletten. En die vallen en de moslims, moslims aan. Ja, precies. En waarom gaat dat dan tegen de moslims? Dat is een, dat is een kwetsbare groep. Die uh, sowieso in... De, in Burma, waar de boeddhisten de meerderheid vormen... en de Burmanen de meerderheid vormen... zijn, zijn moslims een kwetsbare minderheid. En uh, ja, Het is ook niet zo dat, dat de monniken iets oppoken... wat verder helemaal niet leeft onder de samenleving. Moslims zijn over het algemeen bijvoorbeeld hele handige zakenlieden. Die doen het economisch gezien goed. Ze hebben, zijn vaak de geldwisselaars, ze hebben succesvolle winkels... Um, Allerlei bedrijfjes. Dus er is ook een zekere jaloezie die, die al van ouds herspeelt. En uh, ja, wat dat betreft valt deze boodschap. Dus dat boeddhisten eigenlijk verheven zijn boven de moslims... valt gewoon in een, uh, in een, in een goede voedingsbodem. Heb je zo ook gesproken, die monniken? Ja, het, is, het was een hele merkwaardige ervaring. Want ik ken een aantal van deze monniken al jarenlang... En ze hebben zich bijvoorbeeld in de, in de strijd om meer democratie en mensenrechten... Zijn ze heel belangrijk heldhaftig geweest. geweest. Ja. Iedereen kent denk ik nog wel die beelden van 2007... toen de monniken blootsvoets de geweerlopen trotseerden om meer vrijheid te eisen. Nou, ik ben naar diezelfde monniken teruggegaan nu... om hun te bevragen over hun rol in het geweld tegen de moslims. En... Uh, daar trof ik een enorme afweer om met mij te spreken aanvankelijk. Maar goed, je, je, je loopt nog eens wat rond en je gaat weer eens zitten... en dan komt er toch wel een gesprek op gang uiteindelijk. En dat is gewoon de racistische taal die ze dan uitslaan. En daar, daar komt ook bij dat behalve een geschiedenis van dat het boeddhisme toch een meer verheven religie is... Dan, dan andere religies in Burma. Is dat ook iets wat de militairen hebben gepropageerd? Die hebben gewoon jarenlang een, een vorm van Burmaans boeddhisme ook toegestaan en geprobeerd andere groepen te domineren en te bekeren. Dus het is een hele ingewikkelde combinatie van factoren. Maar dan zou je toch zeggen, die militairen, daar, daar is juist zoveel verzet tegen geweest. Die militairen hebben het nu daar nou niet meer voor het zeggen. Dat datgene wat die militairen gepropageerd hebben, dat dat dan ook ja, op zijn minst kritisch wordt bekeken. Nou, of de militairen het niet meer voor het zeggen hebben... Oh, dat, is niet... dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Kijk, er, er is een beleid van hervormingen ingezet... onder een nieuwe president. Maar het leger is nog altijd een heel machtig instituut. En binnen dat leger zijn absoluut ook militairen die gewoon tegenstander zijn. Want die raken een deel van hun macht kwijt. En het is helemaal niet onwaarschijnlijk, als je ook kijkt naar het geweld... ik ben in die dorpen geweest, dat er monniken zijn die... Uh, het vuurtje oppoken. Maar die, dat daar wel militairen zijn die daar goed garen bij spinnen. Want hoe meer chaos, hoe eerder het leger weer kan zeggen... Oh, luister, dus, wij oh. zijn nodig voor de stabiliteit van het land. Is dat een soort complottheorie? <kwijls> ja, natuurlijk. Natuurlijk is het een complottheorie en die tieren ook welig in een land waar, waar uh, autoriteiten nooit verantwoording af hoeven hebben leggen aan hun bevolking. Dus mensen speculeren er nog steeds flink op los, maar er zijn ook bewijzen voor. Ik heb veel getuigen gesproken die zeiden dat uh, toen de winkels en moskeeën in hun dorp werden aangevallen er opeens bendes op doken mensen in het dorp niet kenden. En die bijvoorbeeld op motoren kwamen... of die opeens een bulldozer hadden om een, uh, om een moskee in elkaar te rammen. En de politie stond erbij en keken naar. Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen, beslist niet. Het uit het... verslagen van Reuters-journalisten... die een paar van die plekken hebben opgezocht... waar dus zeg maar de meeste plekken waren meer dan tien doden gevallen... bleek dat eigenlijk de politie er gewoon aanwezig was bij wat er gebeurde. Ja, ik heb ook getuigen gesproken in verschillende dorpen die dat bevestigen. Nou kan dat deels zijn omdat de politie ook in een staat van verwarring verkeert. Want vroeger was het voor hen heel duidelijk. Ze konden er gewoon onmiddellijk geweld gebruiken zodra er iets gebeurde. En nu is hun rol toch onduidelijker geworden. Ze moeten zich aan bepaalde regels houden. Dus het kan deels onwennigheid zijn ja. dat ze niet weten hoe ze op een andere manier... met een meute om moeten gaan dan er meteen uh, het vuur openen. Maar het kan ook zijn dat... De dat er toch een soort uh, samenwerking met delen van het leger en veiligheidstroepen schuilgaat achter dit geweld tegen de moslims. Nou ja, als er iemand is in Myanmar die altijd uh, het morele gelijk aan haar kant heeft, dan is het wel de Aung San Suu Kyi natuurlijk. Hè? Ja. Die is, is alweer uh, op, op vrije voeten lange tijd, zit in het parlement, spreekt zij zich er hierover uit. Ze heeft zich een paar dagen geleden uitgesproken en het uh, geweld veroordeeld. Maar dat is laat, want het is, uh, al sinds 20 maart is dit aan de gang. En je ziet dus dat de rol die zij had van een icoon... die eigenlijk geen vuile handen hoefde te maken... en altijd het morele gelijk aan ja. haar zijde had, is nu de politiek ingestapt. En moet dealen met de complexe werkelijkheid van alle dag. En heeft er ook voor gekozen om samen met militairen en ex-militairen in het parlement te gaan zitten. En zij is bezig bondgenoten te smeden met die militairen... van wie zij denkt dat die de transitieproces verder kunnen helpen. En dat betekent dat je dan niet dus tegen dit soort dingen uit kan spreken? Ja, daar verschillen de meningen over. Want je hebt ook politici die zeggen dat moet je toch kunnen doen. Want dat, is, dat, is, dat zijn schendingen van mensenrechten. Dus het cyberstaansrecht, tenminste denken boven. wij. Ja, maar... Het is denk ik ook een stukje onervarenheid van haar. Ze is natuurlijk iemand van, eh, met hele strenge morele principes... Je... die gewoon moet wennen aan de, aan de politiek van alle dag. En ik denk ook dat ze aanvankelijk het geweld heeft onderschat. Ze is natuurlijk lang in het buitenland geweest. Heb je er gesproken kind. eigenlijk? Ja, en um, het ze het is elitair opgegroeid. Dit en... heeft ze zelf gezegd tegen je? Ja, zij wil nu ook niet voor elk... Uh, probleem wat zich voordoet in de samenleving... Uh, uit de kast getrokken worden om daar een moreel oordeel over te vellen. Ze hamert heel erg op, dit is de verantwoordelijkheid van de regering. Het is belangrijk dat Burma een volwassen democratie en een rechtsstaat wordt. En daar moeten we ons voor inzetten. Dus ze wil gewoon niet elke keer weer over problemen een, een, een uitspraak doen. En ja, dat, er zijn toch veel mensen die, die daardoor in haar teleurgesteld zijn. Ze heeft moeite duidelijk moeite met die nieuwe rol. En ze zag er ook heel erg slecht uit, vond ik. En ze heeft zo ongelooflijk veel problemen en kwesties op haar bordje. En geen team van adviseurs. Dus ze rent van hot naar her. En eh, maakt soms dus duidelijk ook de verkeerde keuzes. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ze misschien als gevangene... meer invloed had dan... Nu, ja, er zijn uh, mensen in Burma die vinden dat ze veel belangrijker rol had kunnen spelen als ze niet in het parlement was gaan zitten, maar gewoon een moreel leider was gebleven. Zijn dit nou. de groeistuipen van een land dat langzaam naar democratie uh, gaat, of zijn dit de terugtrekkende bewegingen van die democratische krachten? En betekent dit eigenlijk dat gewoon de touwtjes weer strak uh, aangetrokken worden? Nou, de Burmezen die ik spreek. Daarvan zeggen toch nog steeds velen terug naar hoe het was. Zo'n gesloten dictatuur met, een, met een, een leger wat heel centraal de boel domineert, dat kan niet meer. Want die macht van het leger is ook verdeeld geraakt over verschillende groepen. En mensen zijn mondiger geworden. Media zijn stukken vrijer. Er zijn vakbonden. Er zijn demonstraties. Het westerse bedrijfsleven is binnengetrokken. Dat die oude dictatuur. Die komt niet meer terug. Maar dat het land nog een heel ongewis proces te wachten staat. met heel veel etnische groepen. die ook nog steeds in staat van oorlog zijn. en andere minderheden die geen uh, status hebben. zoals dat in een democratie hoort. Ja, er kan, kan nog heel veel. er uh, kunnen nog heel veel problemen opduiken, zeker. En jij ja. blijft voorlopig op en neerreizen reizen. en zo nu en dan. in ieder geval bij ons ook. daarover verslag doen. Ja, Burma blijft toch een beetje mijn grote journalistieke liefde, denk ik. Ja. Hartelijk dank. We spraken met journaliste Minka Nijers over haar laatste bezoek aan Myanmar, oftewel Burma. Uh, meer informatie is allemaal te vinden bij ons op de website www.newshow.nl. Hartelijk dank.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 La main sur le cœur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés Lekke muziekje. Normaal gesproken als je Je Veux d'Amour uh, hoort en gezongen door een dame... dan uh, heb je allemaal van die slaapkamergeluiden. bij De meeste Franse zangeressen. Dit keer helemaal niet. Zas, hoorde In februari bracht de Franse president François Hollande een bezoek aan het... Afrikaanse land Mali. Als dank voor de Franse militaire hulp in de strijd tegen de moslimrebellen... ontving hij toen een kameel van de Malinese autoriteiten. Helaas heeft die kameel Parijs nooit gehaald. Hij verdween al voortijdig in een stoofpot of in de soep. Gelukkig is er inmiddels een nieuwe kameel op weg naar Parijs... Maar dat is uh, allemaal uh, bekend geweest deze week. Maar dat schenken van imposante dieren als dank aan machthebbers, dat is van alle tijden. Daar gaan we over praten met Jan van Hoofd, is hoogleraar etologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, toen u dat bericht las, uh, toen dacht u oh. Ja, niks eh, nieuws onder de zon. Niks nieuws onder de zon. Alleen een beetje bescheiden, die Malinese eh, gezagdagens. Die hebben een kameel gegeven. Dat is natuurlijk niet het meest imposante, want in het verleden... Kijk, wat, wat geef je? Geef je een, een pauw? Ach nee. Als je een vorst een cadeau wil doen... dan geef je toch iets wat ook macht uitstraalt. Een wat olifant. Een, een olifant. Mm. Of zoals... Eh, op een gegeven moment... Het, wereldbe, de wereldbekende Ed van Durer Van de Indische van de, Olive, of van de Indische neushoorn. neushoorn. Ja. En duren heeft hem nooit gezien. Hij heeft hem getekend op basis van waarschijnlijk schetsen die hij gekregen heeft en verhalen. Maar dat ding dat kwam in het begin van de 16e eeuw uit. Uh, Indië, wat toen nog een Portugese kolonie was. Want de portugezen, dat zijn de grote geschenkendragers, hoor. Maar, toen heeft, maar dus de, die neushoorn kwam toen, in de 16e eeuw, uh, in Europa... en toen heeft Durem hem getekend. Het was in, een geschenk, die neushoorn. Dat was een geschenk van, de goeve, van een of andere Pasha in India... aan de gouverneur van Portugal... die daar langzamerhand dat gebied aan het veroveren was... En die zond hem, en dat heeft iets van zes maanden geduurd... rond de Kaap helemaal ging die neus voor dat reusachtige beest op een zeilschip naar Portugal. En daar had Manuel de Eerste die had hem daar in zijn menagerie. En dat was natuurlijk het leuke. Die vorsten die kregen de meest interessante, belanghebbende beesten... En die moesten er ergens mee en die prompten daar ook mee. Die waren er op ingericht dan? Nou, die gingen er zich op inrichten. En dat deden de Habsburgers met hun mooie Park Schönbrunn... wat later een van de oudste dierentuinen is geworden. Wenen. Wenen. Versailles, de menagerie van de Franse koningen. En wat stond daar dan allemaal? Nou, daar stond, dus een cadeau gedaan, olifant. Later kwamen er ook giraffen en dan kwamen neushoorns... En die, die, die waren daar ten gerieve van de vorst. En die konden mee pronken, die konden aan zijn gasten laten zien. Aan die hertog uit Zwaben wat hij allemaal had. En ja. wat die hertog van Zwaben natuurlijk niet had. En in de Franse revolutie is de popularisering. Want de dierentuinen zijn eigenlijk in eerste instantie daaruit ontstaan. Uit dit soort cadeaus. Ja. En, en de menagerieën die men opzet. Een soort nobele postregelverzameling met alle handen. Idiote dingen die niemand anders zou willen. En wil het werd hem. dus kennelijk ook gewaardeerd door degene die die cadeaus kregen. Want ja, het is niet alleen ja. dat die mensen die het weggaven het heel belangrijk vonden. De ontvangers vonden het ook fantastisch. Ja, het is nogal wat als je een olifant krijgt. Ja, ja behalve dat ja. je het beest moet voeren. Ja, je moet hem voeren. Ja, en er was een eentje die genoeg zat in de kost. tower in Londen. En ja. die werd gevoerd op biefstuk en rode wijn. En die is aan dronkenschap overleden. <laughs> het maar waar? dat is... Men had natuurlijk ook geen flauw idee wat die beesten moesten. Nee, maar die, dus die, die kameel van Hollande... Mensen moesten er een beetje om lachen. Vooral omdat hij natuurlijk in de stoofpot was beland. Die, die staat dus in een enorme traditie. Het past in die traditie. Maar en ook voor die, die woestijn. Volken, ja? Een kameel, een dromedaris was het. Ja, het was een dromedaris. Dat, eh, dat was natuurlijk niets, niks. Ik bedoel, voor die culturen is het wel de Mercedes, de Cadillac van, uh, van die cultuur. Je geeft een dromedaris weg. Is er niemand die zegt, nou, laten we je dan maar een Mercedes geven? Niet bij deze jongens. In de traditie is het natuurlijk toch een belangrijk cadeau. Een geste van je welstand. Maar weet je, dus de, dat, die dat het een oude traditie is en dat daar die, die uh, dierentuinen uit zijn ontstaan. Dat is een mooi verhaal. Maar dan krijg je dus het idee dat die traditie is al een tijd geleden afgeschaft. Dat was volgens mij de verwondering over die kameel. Dat je dacht, hé, het bestaat dus nog. Ja. Nou, Wat geef je? Je geeft iets wat... Imposanter is in de tijd waarin het geldt. Hè? En dat waren exotische die. Kijk, de olifant had natuurlijk ook een imago van... Hannibal was ermee over de Alpen getrokken. Had er de Romeinen mee verslagen. In het middeleeuwse Europa kende men geen olifanten meer. En dan komt er weer een en het appelleert aan de fantasie. Ja, het, de traditie is er nog. Alleen geven we tegenwoordig geen olifanten en geen neushoorns meer... En ook geen kamelen. Maar als je een Arabische sheik wilt plezieren... dan moet je toch met iets anders zaken. Een renpaard? Een renpaard, bijvoorbeeld. Maar weer iets wat dat iconische heeft van uh, iets heel bijzonders. Iets geweldig luxueus wat niet iedereen zich kan permitteren. En de paus, ik moest er ineens aan denken. Want diezelfde Manuel die had een olifant gekregen uit India. Dat was een witte en ik weet niet of de paus toen al in witte kleren liep... maar bij de... Bij, hoe heet dat? De consecratie van Leo X. Gaf diezelfde Manuel die gaf een prachtige witte olifant cadeau... aan de paus. Die heeft daar in zijn villa ten zuiden van Rome... heeft hij, daar, heeft hij hem daar gestald. Heeft hij, die beesten die leefden twee, drie jaar op zijn zeggen. hoofd. Hè, want ze wisten van toeten nog blazen hoe ze ermee om moesten gaan. En die stieren op een gegeven moment aan een koeliek... En het verhaal wil dat Leo XIII bij het overlijden aanwezig was. Want die had natuurlijk. Een koliek is niet iets leuks. En dat zie je ook aan een dier, dat het eraan leidt. Dus dit erbij zat. En daarna heeft Raphael... Dus een koliek is dat een darm. Uh... Ja, dat is een darmverstopping, oh, ja, blokkade. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat nee, is naar. niet leuk. En nou staat er dus in diezelfde prachtige Renaissance-villa. Van Raphael, een tombe en een magnifieke fontein. De Fatijn, de Fontein van de Olifant. Door een van de groten, Michelangelo, Leonardo da Vinci, de groten uit die tijd. Raphael heeft daar een uh, prachtige fontein van gemaakt. Want uh, de, ik, ik begrijp, hè, u noemde net duurder. dat als zo'n exotisch dier dan hier in, in West-Europa uh, was aangekomen. dat dus kunstenaars daar naartoe gingen om die dieren vast te leggen en te tekenen en te Absoluut. schilderen. Absoluut. En een prachtig voorbeeld is natuurlijk onze eigen Rembrandt. Want er kwam op een gegeven moment uh, van de VOC natuurlijk. Wij begonnen ook, later dan die Portugezen, met het aanvoeren van gekke beesten. En wat voor beesten? Hoor. En dat was ook een olifant. En die kwam van Ceylon. En die heette Hanske. En Hanske werd uitgeladen in Amsterdam. En die werd gegeven aan Frederik Hendrik in die tijd... Friedrich ik wist niet wat hij ermee moest... maar die heeft hem ook in de menagerie. is later verkocht. Dat is een van de weinige olifanten die nog lang geleefd heeft... want die is aan een kermisexploitant verkocht. Huh? En Hanske kon van alles. Hij kon rechtop zitten, hij kon pistolen afschieten. Hij kon, uh, hij kon zakken rollen, wat heel belangrijk was voor zakken de film. rollen? Ja, zeker. Een olifant die kan zakken rollen? Ja, zeker. Want men stond naar de olifant te kijken en was zwaar. Met zijn slurfje. En uh, hij peuterde ondertussen de rikzaalders uit de pocket. Maar zijn geweldig bezig. Ja. En die Hanske die heeft dus lang. Maar Rembrandt, onze eigen Rembrandt, heeft hem mooi afgebeeld. En zo zijn er ook in ons land menagerieën geweest. Het loo had een fantastische menagerie. Onze koning stadhouder, Willem III met zijn Mary Stuart. die had een fantastische collectie van allemaal van die gekke VOC-beesten... die meekwamen. En die werden rond het loo in een prachtige menagerie opgeslagen. En zo zijn dierentuinen ontstaan. En dat gaat mij natuurlijk zeer te hard. Ja, ja. Want ik, ik ben jarig, hè? dat weet u hè, een beetje. Het is net honderd jaar geleden dat Burgers zo in Arnhem is opgereden. Ja. Ja. Dat wist hij niet. En dat vierde hebben we deze. Het is koninklijker geworden. Nou, daar hebben we weer ja. eens even de relatie met de dinges. En dat kan ook omgekeerd. Dat vind ik wel grappig. Want het werd aan vorsten en machthebbers gaf je cadeaus. Maar uh, ergens uh, begin twintig jaren. deed prins Hendrik aan mijn grootvader een Everswijn cadeau. Hij zei van geschenk bij uh, voor zijn waardering voor het dierenpark dat mijn grootvader had opgericht. En, en, en, en, en die had hij uit de Veluwe gehaald? Uh, die had uit, die was, kwam niet uit het salon. Mm. Nee. Nee. <laughs> nee. Maar, maar gebeurt het nog steeds? Kijk, die kameel, dat is dus gebeurd. Maar is het verder nog een, een, een ja, gewoonte tegenwoordig? of niet het, meer? het is in ieder geval geen... Als het al een gewoonte is, is het niet een erg opvallende. Nee. Maar um, waar, waar moet je, stel bijvoorbeeld dat er iemand voor de nieuwe koning... Oh, maar laat ik toch even iets noemen. Het gaat op andere wijze. China heeft zijn... Embleem, dat is toch de, de reuze panda. Ja. De giant panda. Die staat voor het uitsterven van belangrijke, imposante ja. diersoorten. En af en toe doet China een giant panda. Een reuze panda moet ik zeggen. Een reuze panda cadeau aan een of ander land. Waarmee ze. Dus het gebeurt nou, dan het nog, nog steeds. Het niet cadeau aan een dier? Dan, het, het gaat aan een dier, dan. maar het is niet nou ja. aan het land. He. Het ja, is een ja. tribuut aan het land. En het heeft dezelfde functie van. Een magnifiek geschenk. Het had ook een diamanten kroon kunnen zijn. Of wat dan ook, maar het is een pand. Ja, maar dan moet, ze moeten dus wel zorgen, zoals in dit geval in die kameel, dat ze die kameel ook echt afleveren dan in Parijs. Want als. Kennelijk heeft Hollande om om nog even op die kameel ja. terug te komen gezegd... nou, ik, hij wordt later opgehaald of zo. En dan, dan, dat is dus een risico. Ja, en het, ik heb begrepen dat al andere rellen rondom die kameel ontstaan. Want er schijnt een boer op de achtergrond gestaan te hebben. Die heeft gezegd, ja, maar die kameel is van mij, die hebben ja. ze gejat. En uh, nadat mijn, uh, mijn, mijn boerderij door Franse troepen in elkaar is gebombardeerd. Dus moet mijn kameel nou naar Frankrijk? Dus de, de, de, de Franse, de Malinese kameel... kameel die hebben geloofd aan een nog mooier exemplaar te sturen. Ze gaan dus een mooier zet. exemplaar sturen, ja. ja. ja. En, dan? Die, en die verdwijnt daar ergens in Die Parijs. gaat dan, zoals het altijd gebeurd is, die gaat dan naar de menagerie. En wat is tegenwoordig de menagerie? Dat is de nationale dierentuin, de grootste dierentuin. Dus dat zal wel... En daar die... weten ze heel precies natuurlijk hoe ze met het beest al moeten Heel sturen. precies. En Hollande zal er eens in de zeven jaar nog eens komen kijken... of die er nog staat. <laughs> dus uh, nee, dat gaat, dat gaat die volgende kameel gaat het absoluut... Goed. Heeft, heeft u wel eens kamelen of soep gegeten? Ik heb nooit kamelensoep gegeten. Ik moet er ook niet aan denken. Ik heb er geen voorstelling van. Misschien Waarom is het niet? eerlijk. Maar ik heb vaak op kamelen gezeten. Oh, en dat is, uh, dat is dat, eigenlijk toch veel leuker. Dat is beter. Ja, er ja, zijn verschillende prentjes van me... tussen de twee bulten als klein jochie. Maar ja, dat zat omdat wij... Ook op de kermis... Nee, dat was in onze eigen achtertuin in Arnhem, Ah, Burgesson, waar ik als Juist. jochie samen U met mijn een broertje en positie. mijn zusje groot werd. Wij Dat was hadden weinig het... gegeven op zo'n beest te gaan zitten. Ja, wij hadden speelgoed van zeer bijzonder uit. Dat mag je wel zeggen, ja. Absoluut. Goed. Hartelijk dank, uh, Jan van Hoofd. is hoogleraar etologie. Uh, voor dit mooie verhaal over de kameel van Hollande... die dus in een eeuwenoude traditie blijkt te staan. Waarbij machthebbers elkaar bedanken... Uh, door het schenken van imposante dieren. Dank. Dank u wel. Het klinkt misschien nu nog als science fiction, maar is toch al realiteit geworden. Een chip die volledig oplosbaar is en na gebruik in de bloedbaan verdwijnt. Onderzoekers van de Universiteit van Illinois hebben een biologisch afbreekbaar apparaatje gemaakt dat pijn en infecties bestrijdt na operaties. Als het chip is uitgewerkt, lost deze op in de bloedbaan. En of dit een heuse technologische doorbraak is, hoe deze techniek precies werkt, gaan we vragen nog leraar biomoleculaire nanotechnologie, Jeroen Cornelissen van de Universiteit Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, was u heel verbaasd en vrolijk toen u hoorde wat er in Illinois gepresteerd was? Ik moet zeggen dat ik uh, um, aangenaam verrast was. Ja. Ik vond het een hele mooie combinatie van um, heel slim gekozen materiaalchemie, dus de scheikunde van de materialen en de nanotechnologie van het maken van elektronica. Ja. En Deze onderzoekers hebben dat weten te combineren op een zodanige manier dat uh, um, kleine apparaatjes, dus de micro-elektronica die we terugvinden in uh, bijvoorbeeld mobiele telefoons, nu oplosbaar wordt. Wat? Waar waren waar ze naar op zoek eigenlijk? Wat wilden ze? Ik denk dat ze wilden laten zien dat je um, weg kunt van de, de gebruikelijke gedachtegang dat elektronica duurzaam moet zijn. Dat iets wat je maakt om um, bijvoorbeeld als een ouderwetse radio, over honderd jaar nog steeds moet bestaan. In de huidige maatschappij is misschien veel meer behoefte aan materialen die die zichzelf opruimen. Ja, maar goed, de, dan, dan is deze uh, toepassing wel, wel opvallend in, in het lichaam. Want ik denk even, ik was echt verbijsterd. Ik denk, er dus is een apparaatje, een elektronisch apparaatje. Nou, ik stel me daar dan toch nog altijd wel iets voor bij... Met, waar metalen in verwerkt zitten, mm -hmm. hè? Mm -hmm. hoe minim dan misschien ook... En je stuurt dat in de bloedbaan. Dus het is al piepklein. En dan lost het ook nog eens op. Weet je? Ik denk dat heel veel mensen daar toch niet meteen zich iets bij voor kunnen stellen. Nou, het is op zich ja, uh, wel. Maar, ja, daar nou, <laughs> proberen we dus natuurlijk ja. iets meer over ja. uit te leggen. Het is een apparaatje dat niet noodzakelijk in de bloedbaan terechtkomt. Deze onderzoekers hebben als voorbeeld een, een implanteerbare chip gemaakt. Die dus in, uh, in proefdieren is ingebracht. En ze hebben laten zien dat hij daar ook langzaam oplost. Maar dat is slechts één van de toepassingen die ze voor ogen hebben. En wat gaat natuurlijk. Voor een groot gedeelte om het oplossen. Maar als je hem in de bloedbaan inbrengt... dan moet je hem ook nog ergens naartoe krijgen. Ja, ja. Dat is hoe, een heel... hoe weet het ding waar hij naartoe moet? Nee, maar ik geloof ook niet dat deze onderzoekers dat hebben laten zien. Ze hebben oh. dus laten zien dat je het in kan, kan implanteren. En dat het, en en dat dat dat het, het oplost. Nou, het, het werkt in eerste instantie. En dat het na verloop van tijd oplost. Het, het werkt in die zin dat het dus ontstekingen remt. Ja, in dit specifieke voorbeeld hebben ze een chip gemaakt... die, uh, die langzaam opwarmt. En dan uh, noemen ze dat warmtetherapie. Dus door um, een, een, een energiebron van buitenaf aan te bieden... kan via radiogolven kan de chip geactiveerd worden. Hij wordt dan warmer, een aantal graden warmer... en dan uh, op de plek waar de wond is uh, worden infecties op die manier voorkomen. En daarna lost hij op? En uh, Op het moment dat de wond genezen is... Uh, is de functie eigenlijk gedaan. Is het apparaatje klaar en lost hij langzaam op? Maar hoe weet, je, hoe weet het apparaatje dat, dat hij op moet lossen? Het is in dit geval nog een, uh, een slimme kwestie van afstemmen... van de materiaaleigenschappen met het genezingsproces. Dus we weten dat uh, zo'n wondgenezing ongeveer een week tot twee weken duurt. En in die periode is de chip actief... en na die tijd zal hij langzaam oplossen. Want waar is hij dan van gemaakt? Um, het basismateriaal, waar, waar de drager dus van de chip... dat is dus het belang, de belangrijkste component... die is gemaakt van een soort zijde. Dus eigenlijk van... Uh, Um, de, de coconnen van de, de rups, zijde rups. En daar kunnen ze slimme processen aan combineren. Het is een lichaams eigen stof, waardoor het, uh, het langzaam oplost in maar het lichaam. Maar zit er wel metaal in? Want Mieke zijn net, daar zit... Moet ja, er mee... zit wel metaal in. En ja. en hoe lost dat dan op? Um, het belangrijkste bestanddeel van de chip die ze gemaakt hebben in, deze, um, in, in, in dit voorbeeld, dat is magnesium en dat is een lichaams eigen stof. Ons lichaam heeft behoefte aan magnesium. En door de slimme combinatie te kiezen van bepaalde... Uh, vormen van magnesium krijg je zowel geleidende component als niet geleidende component. En daarmee kunnen ze een chip bouwen. Er zijn hele uh, uh, medische richtingen die alleen al op dat magnesium toedienen, ongeveer gebaseerd zijn. Hè? Ja, het is een, een spoorelement wat ons lichaam nodig heeft. Oh. En, uh, normaal krijgen we dat via ons voedsel binnen, dus krijgen we het een beetje meer via het chip. Het uh, is en, waarschijnlijk geen enkel probleem. En, en plas je het uit of poep je het uit? Of? Het wordt gewoon opgenomen Wat? in het lichaamsvocht en uiteindelijk uh, dus... afgevoerd via de lever en de nier. Ja, ja, dus die restanten, die, daar voel je ook niks van uh, nee. dan. Nee, ja, goed, ik... Uh... Nou ja, tot nu toe is er alleen geëxperimenteerd bij muizen. Dus die hebben ze mm -hmm. dat ook niet kunnen vragen, natuurlijk. Uh, weet, weet u ook wanneer ze met mensen beginnen? Of zijn ze er al mee bezig? Misschien nou, dat of... zal helemaal liggen aan uh, zeg maar de behoeften die we daarvoor creëren. Op het moment dat we met z'n allen denken van... nou, dit soort technologie is heel interessant om toe te passen in de medische wereld. We zien hele grote stappen voorwaarts. Omdat we pijn kunnen bestrijden. Omdat we een genezingsproces kunnen versnellen. Nou, dan kan het heel snel richting uh, um, toepassingen gaan naar de proefdieren. Op het moment dat we met de huidige therapieën uh, daar geen echt, geen echt voordeel bij zien... dan, dan maar is dit, het een langzaam proces. dit is dus gewoon maar een, een, een proef, een idee. Dit is Want een, een eigenlijk... heel mooi idee om de, zeg maar het dogma te veranderen... van die elektronica die we nu altijd gemaakt hebben... en al die bergen mobieltjes en televisies die we ergens hebben Het gaat om de die, dat is nu voorbij, want we kunnen het afbreekbaar maken. Maar wat moet ik me nou voorstellen? Dat je op een gegeven moment een mobieltje aanschaft... en dat het, ze dus zeggen, nou, na een paar jaar dan opeens lost het op. Nou, nou je het mobieltje weg. wat je nu hebt, dat werkt natuurlijk een paar jaar erg goed... en dan is het gedateerd en dan moet het door iemand een, een, een verwerkt worden. Het moet opgeruimd worden. Ja? En deze onderzoekers die laten eigenlijk zien... dat je dus langzaam die, die materialen zodanig kunt kiezen... dat, ja, dat het dat, op, op, een, op een goede dat, dag is opgelost. Dat het zichzelf opruimt, zo, zo Postuleren ze dat ook in het artikel dat ik meebracht? Ja, maar ik begrijp wel dat je bezig bent met zo'n techniek. En dat, je dat, dat het interessant is. Want het heeft natuurlijk allerlei consequenties voor on, ongewenst afval misschien. Maar ik vind het zo um, ja, onbegrijpelijk dat ze daarmee beginnen in het lichaam van een muis. Dat is een van de toepassingen ja, ja. die ze daar, daarbij bedacht hebben. En... Je zou zeggen, dat kan je ook doen buiten een muis, aan, aan zo'n techniek werken, of niet? Ja, er zijn, er zijn verschillende manieren waarop je dat zou kunnen doen. En ze hebben ook laten zien, um, met, er staat een filmpje op internet... waarbij je ziet dat ze het gewoon onder de waterkraan houden... en dat je dus heel langzaam die en shit En dan verdwijnt hij. Pardon? En die verdwijnt dan? Dan verdwijnt hij, ja. Dan zie je hem heel langzaam oplossen. Dus als je een progrlijk in de wc laat vallen, dan ben je. Dan is je iets ja. anders. Dan is je, je toch ho ja. Of als het regent. De wasmachine overleeft deze chip het niet. Nee, nou, nee maar goed, het, het zijn gewoon uh, ideeën waar ze gewoon, gewoon mee natuurlijk, bezig het Natuurlijk, natuurlijk. Het is een heel academisch niveau waarop deze mensen nog ja. gewerkt hebben, maar ze hebben daarmee wel, wel willen laten zien dat er een. een een manier is van elektronica maken na zeg maar de traditionele manier op, uh, op harde dragers en uh, met silicium. Dit is wel een forse stap vooruit. Dat dit, dit is kan. een belangrijke stap vooruit. Dit is deze combinatie van slim nadenken over de chemische materialen... dus de samenstelling van de materialen en het aanbrengen van geleiders en halfgeleiders daarop... dat is een echt een belangrijke stap uh, in en, een nieuwe richting. En men zit nu te wachten neem ik aan op industriële toepassingen of niet? Ja, er is volgens mij, zoals ik begrepen, ook interesse van bijvoorbeeld het, de, de Amerikaanse overheid. Het militaire apparaat vindt dit soort technieken interessant. Wat willen die dan? Um, elektronica Af die, ver die verdwijnt na gebruik. Dat die niet in handen valt van mensen die daar uh, um, andere dingen mee zouden kunnen doen. Ah, dus als er een helikopter neerstort, dat de spullen die erg geheim zijn gewoon dan verdwijnen? Precies, dat vermoed ik. Wat grappig dat het dan meteen weer de militaire industrie is. Die, uh... ja, daar zit veel geld, denk ik. Uh... Is dat het? Want het zou logisch zijn, u, u noemt het natuurlijk al een paar keer... dat de, de, de telefoons in, in die wereld juist ja. heel erg daarin geïnteresseerd zou zijn. Maar ja, goed, conventionele technieken die zijn vaak uh, goed beschermd en uh, goed uitgedacht. Dus uh, met, met iets wat de industrie eigenlijk het liefst niet doet, is snel van, uh, van systeem veranderen. Nee. Het liefst wat bestaat, zo lang mogelijk doorzetten. De reden ook dat we zo lang met de gloeilamp hebben gezeten. Ja, en zolang we, dat we zo lang met benzineauto's hebben gereden. Ja, ja dat doen we nog steeds, hè? Ja, <laughs> nog steeds. Maar, waar bent u zelf mee bezig? Um, wij werken zelf. Um, Eigenlijk op het grensvak van, uh, van de verschillende disciplines... van de chemie met name, maar ook uh, de biologie en de natuurkunde. We gebruiken eiwitten om nieuwe materialen te maken. Dus dat lijkt uh, voor een deel wel op het onderzoek uh, hier gepresenteerd... door de mensen in Amerika. En dacht u niet, potverdorie, wij hebben de slag gemist? Nou, we hebben nooit echt gekeken of we op die manier chips kunnen bouwen. Dus of we echt elektronische schakelingen kunnen maken. Wij zijn meer geïnteresseerd in hoe processen in het lichaam... zo efficiënt verlopen zoals ze dat doen. Ons lichaam is een enorme efficiënte machine. We stoppen er voedsel in en we bewegen, we, we denken, we doen dingen. En dat hele proces van voedsel, omzetten in energie en daarmee dingen doen, dat is, dat is enorm goed gecontroleerd en dat proberen wij beter te begrijpen. En wat ontwikkelt u dan met die eiwitprocessen? Um, wij ont ontwikkelen eigenlijk reageerbuisjes die zo verschrikkelijk klein zijn... dat er maar één of twee reacties tegelijk in plaats kunnen vinden. Dus een chemische reactie, dus een omzetting van het ene stofje in en het andere. Dat proberen we heel gecontroleerd te doen. En op, op een dermate klein niveau dat er slechts één stap tegelijk plaatsvindt. En, ja, en dan, wat heb je daar nou, dan? Dan begrijpen we beter hoe die Ofzo. reacties verlopen, hoe die stofjes in elkaar omgezet dus worden. Dus jullie zitten helemaal niet in de toepas. Fase, zoals deze Illinois. Wij in zitten er Illinois. wat verder vanaf. Wij hebben ja, zo'n onderzoeksgroep heeft een, een, een, een scala aan projecten. En nou, dat is ons hoofdonderzoek. En dan, daarnaast doen we natuurlijk wel wat dingen die dichter bij de toepassing staan. Was het voor jullie in de vakwereld duidelijk dat Illinois met zoiets zou komen? Deze groep was al langer bezig in deze richting. Uh, niet alleen oplosbare, maar ook vooral buigzame en flexibele elektronica. Dus het aanbrengen van. Geleidermaterialen op iets anders dan de, de conventionele substraten, zoals we dat noemen. Dus de harde plastics die daar nu voor, nu voor gebruikt worden. En, en wat, wat bedoel je dan met buikbaar? Um, een, voorbeeld? een voorbeeld daarvan is, is de, de, de, de lichtkrant die. Uh, op een flexibel materiaal is aangebracht, zodat je je, je krantje kan oprollen, in je binnenzak kan stoppen. Ja, ja. In de, de metro, ochtends uitvallen. Er zijn al voorbeelden van, hè? Ja, precies. En dat ja. Ze, deze groep heeft daar veel werk in gedaan in die richting. Het, mo het moeten uh, gouden tijden voor deze club worden, of niet uh, qua financiering? Nou, toen ik het persbericht las van de hoofdonderzoeker, daar stond wel een hele grote groep aan financiers ja. onder. Dus, uh, ja. <laughs> ik denk dat iedereen ook wel mee wil doen nu. Ja, kennelijk. Want dit is uh, vrolijk eten uit te ruiven waarschijnlijk als je hier, hiermee verder gaat. Ja, zeker als die toepassingen een beetje in de richting van nou ja, de medische de, de ja. chips of de, ja. de militaire toepassingen. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. Uh, u dank. hoorde um, hoogleraar biomoleculaire nanotechnologie, Jeroen Cornelissen van de Universiteit van Twente. Hartelijk dank voor uw komst. Dank je wel. Zometeen na... 10 uur zijn we weer terug met Europa-voorvechter Mathieu Zeger. Verder gaan we het hebben over de audio-tour, de multimediale audio-tour... door het Rijksmuseum, vandaag geopend door de koningin. En de schenking van 1 miljard dollar aan het Metropolitan in New York. En de boeken met Ingrid Hogevorst. Tot zo. Amsterdams Famous Rijksmuseum. Rijksmuseum, grootste en belangrijkste museum van Nederland. Het Rijksmuseum. Na tien jaar gaat het eindelijk weer open. En daar is Radio 1 natuurlijk live bij. Vanmiddag komt OPM rechtstreeks vanuit het gerestaureerde atrium van het Rijksmuseum. Je hoort reacties van kenners, Ze zijn magnifiek. bezoekers, de minister van Cultuur en een blije directeur. Wij zijn echt apetrots. Maar het is niet wat ik beoogde destijds met het Nationaal Historisch Museum. En muziek van Hey: Opium in het Rijks. Vanmiddag van half drie tot half vijf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En hou je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee?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 AD weekend is vernieuwd. Vandaag in het nieuwe magazine Jolanta op avontuur in Istanbul. Je kind opvoeden in de stad. Koop vandaag het AD. Prettig weekend!